18PLUS speelbewust. Ja, we komen eraan met de postcode Kanye van 59,7 miljoen. En dat kan echt overal vallen. Van Ameland tot Zierikzee. En van de Achterhoek tot aan de Havenstad. Dus ook bij jou in straat. 59,7 miljoen. Doe jij al mee? Postcodeloterij.nl Nu bij Koebloe Korting op UV IP cameras tijdens de eindejaarsknallers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app 5 g Nieuws. 8 uur. Tweederde van de Nederlanders steunt het landelijk vuurwerkverbod. dat na de komende jaarwisseling moet ingaan. Kijk je naar leeftijd, dan is de meerderheid onder jongeren. met iets meer dan de helft het kleinst. Onder 65-plussers is drie kwart voor. Gemiddeld 1 op de 10 Nederlanders. heeft geen uitgesproken mening over een vuurwerkverbod. Er was vannacht een steekpartij in het centrum van het Drentse Hoge Veen. Daarbij raakte iemand gewond. Later werd iets verderop een verdachte aangehouden. De politie weet nog niet wat er aan het incident vooraf is gegaan. Dat wordt nog onderzocht. In Parijs zijn zeker 40 mensen opgepakt... omdat ze in de buurt van de Eiffeltoren... illegaal vuurwerk en rookbommen hadden afgestoken. Dat was voor de tweede keer in korte tijd, meldde Franse media. De politie greep in nadat ze op camerabeelden hadden ontdekt... wat er op het plein bij de Eiffeltoren gaande was. Er vielen geen gewonden. En president Zelensky is blij met de steun van Europese leiders. Dat zei hij op x na afloop van telefonisch onderhoud. Dat had hij ter voorbereiding op het gesprek met president Trump... dat Zelensky vanavond in Amerika heeft. Daarna belt hij opnieuw met de Europese bondgenoten. Intussen gaan de Russische aanvallen op Oekraïne door... In het oosten mist, die zich geleidelijk naar het zuidwesten uitbreidt. In het noordoosten geldt code geel voor gladheid. Aan de kust kan de zon later nog even doorkomen. In het binnenland is het 100 het vriespunt. Aan de kust wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Pitsmijzer met rustig op de wegen Geen vertragingen wel in controle te vinden op de A59. Den Bosch richting Breda bij Raamsdonksveer Opgepast bij 102.8. Die veel te zware kerstboom in je eentje tillen. Toch weer limbo-dansen op de kerstbaron. Jouw goede voornemen meteen elke dag powerliften. Overstander. Overstander. Wat wel verstandig is, ORA's visio-meeneemservice. Dan neem je tot negen ongebruikte visio-behandelingen mee naar het nieuwe jaar. Verstander. Ja, dat is ORA. Bekijk de voorwaarden op ORA.nl. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts één euro. Aldi. En het is al helemaal. Om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ora.nl. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, naturelle met krenten. Voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi. Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven, houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Donneer nu. Just take it. En heerlijk voor vanavond appelbonniers, Vier stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Happy new year. Attention! Dit is de 538. Hobby. Top 1000. Julia van Rijndijk. Jouw dubbele espresso is nog nooit zo goedkoop geweest. Energy 52 op 824. Radio 538. Kilo's eraf. De 538 Party Top 1000. 823... ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb dus denk ik al 15 jaar geen vuurwerk meer gekocht met oud en nieuw. daarvoor ging ik wel eens met mijn ouders mee naar zo'n vuurwerkshop, weet je wel, en allemaal mooie siervuurwerk uitkiezen. maar nu is het dus het allerlaatste jaar dat dat legaal mag, en opeens nu wil ik vuurwerk kopen en een afsteken woensdag. snap je me? De 538 Party tot 1000. Ja, vanaf 2026 is alles boven de categorie F1. Dus eigenlijk alles wat niet klinkt als Lucifer eh, verboden. Oftewel, alleen nog maar sterretjes, knalerten en dat lullige fonteintje. Wat een beetje klinkt als een lekkende kraan. De rest, ja, dat mag alleen nog door professionals met een vergunning worden afgestoken. En eerlijk, het scheelt natuurlijk alle hulpdiensten een hoop stress. Want Oud en Nieuwe is voor hen toch wel elk jaar een soort Champions League-finale. van brandjes, rook en mensen zonder vingers. Nog wel een beetje gek. Want voor veel Nederlanders hoort het geknal en gekloten gewoon een beetje bij, toch? Ja, en voor de vuurwerkverkopers, ja, die draaien natuurlijk dit jaar topomzet. Want iedereen denkt, ja, laatste ronde, ik ga er knallend uit. Dus mocht je nog iets willen afsteken, dan is dit jaar je moment, ja. Na dit jaar is het namelijk geen vuurwerk meer afsteken, maar werk herdenken. We tellen af naar de laatste legale knal ooit. En dat doen we met de Party Top 1000. Duizend knallers om je jaar mee af te sluiten. Met nu Booty Love. Op plek 882 in de Party Top 1000. me a the encounter of the place, yeah, yeah, we forget. Forget, yeah, place yeah, yeah, where we could forget, I found a where we could forget, yeah, forget, yeah, forget yeah, I'll be ready. To party, I'm up in the party. I'm glad that I got you, and it's alright. You got you a partner, cut gonna up tonight. 821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 1993. Maar het kreeg pas zijn echte tweede leven. Dankzij natuurlijk Madagaskar. Ja, dat dansende ringstaartmaakiebeestje. King Julian. Die blies het nummer in 2005 een compleet nieuw leven in. Real to real op 820. 538 party. We tellen door in de lijst met John de Bever. En jij krijgt die lach.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 Ik kom hier al jaren lang. Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan. Het doet pijn, maar ik hou me in bedwaal. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je bevelen. Al ben ik van de kracht met tranen niet waar. Jij krijgt die lachen niet van mijn gezicht. Maar ik kan van binnen. Soms word ik gek van verdriet. Maar met tranen die kun ik jou niet. Ja, alles gaf ik jou, zelfs mijn gevoelens.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 Van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, jij bent met tranen niet waard. Jij krijgt je lach niet van mijn gezicht, maar ik kan van binnen. Soms word ik gek van de driet, maar tranen die gun ik jou niet. Van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van het drietal met tranen, die gun ik jou niet. Soms word ik gek van het drietal met tranen, die gun ik jou niet. De 5 8 Party, top 1000: Kan je 5-3-818? dit, hè? uit Breda, Paul Beumer en uh, Maarten Hoogstraten. Hoe kwamen ze dan uh, aan de naam bingo-players? Nou, dat kozen ze omdat leven en uh, muziek maken als een gok is. Soms win je, soms verlies je, maar het is altijd spannend. Ja, ik ben benieuwd of ze dan ook uh, bij een foute bingo een liedje zongen, weet je wel. Cry, hoor je in de party tot 1000 op 818, met zometeen Lady Gaga, paparazzi en ook DJ Paul Elstak, jongen onderweg. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro. Nee, hè? Ik kan wel Vanaf morgen... ...de eindejaarseditie van de 538. jacht. Eén koffer, één stem, één jackpot. Meld je nu aan via 538.nl poliswijzer.nl Na 31 december verandert je zorgpolis Ben jij nog wel goed verzekerd? Vergelijk en stap over via poliswijzer.nl 18 plus, speel bewust Op 1 januari valt de postcode kan je van 59,7 miljoen Speel jij al mee? Ga naar postcodeloterij.nl Nieuwe zorgverzekering? poliswijzer.nl Van de makers van gaslicht.com Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken?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 Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, Waar je talen echt per streep. 10, 9, 8, 7, ja, 6. Ja, nog een paar dagen. Profiteer dit jaar nog van de seats en sofa's eindejaarsuitverkoop... met enorme kortingen. Kom nu naar onze megastore en vind jouw voordeel. Bij zien Sofas.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 En luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons Maccafé. Kom hem lekker halen, bij McDonald's. Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute 46. Oh, mevrouw van Zwieten, wat bent u aan het doen? Even over later. Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. Sst, ik ben aan het streamen. Oh, leuk nieuw proefpensioen van Centraal Beheer. Spaar flexibel voor later zonder ergens aan vast te zitten. Ideaal als je het eerst wil proberen. Tot 40 euro met de winterdeals Dance online. Het is koud buiten. Maar de nieuwe Linda Meijden Winterspecial is het heetste dat je deze winter leest. Oranjebabies Kiel Roort en Pien Sanders stappen even uit hun sportwereld en vertellen in de sneeuw alles over hun liefdesrelatie. Iris Enthoven is openhartig over haar leven als single man. En ook Joltje Tieleman, Hamza en Vic Clay vertellen eerlijk over hun leven en de liefde. Scoor Linda Meiden nu online of in de winkel en krijg er een te leuke jaarkalender bij. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Nu 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei Maak het mooier. Download nu de Linda Meiden app. Voor meer juicy verhalen en exclusieve deals. Het is tijd. Tijd om er echt toe te doen. Tijd voor Defensie.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 Wijzigingen beperkt tot datum en tijd. Prijsverschil is voor eigen rekening. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Beleid verschilt per Zie Eurostar.com. Geniet met de feestdagen. Vraag met je KVK-nummer je pas aan. 538. Hier de party never stops. De 538 Party tot duizend. We tellen door met Lady Gaga en paparazzi op 817. Radio 538. at this I'll never get your blessing till the day I die, tough luck, my friend. But no still means no. Zo'n financiële tegenvaller midden in de duurste maand van het jaar. Ja, mocht je ook een slachtoffer zijn, kunnen we elkaar de hand schudden. Mijn auto, ik heb een, een Mini, die schakelt dus niet meer naar z'n twee. Er blijft, blijkt een bekend probleem te zijn met die auto's. Maar er moet dus een nieuwe versnellingsbak in. Ja, dat geintje kost zo'n 2000 euro. Ja, dat heeft niemand even liggen. Tenminste, nee, ik niet. Vanaf morgen, de 538 stemmenjacht. Eindejaarseditie. Maar stel je voor dat je je jaar begint met een klapper van 10.000 euro. Ik kan je vertellen, ik zal die hele mini dit meteen uitdoen. En een nieuwe auto kopen, ja. Altijd leuk om te fantaseren over wat je met zoveel geld zou doen, toch? Ja, en met een loterij is het nog een beetje, ja, die kans is zo ongelooflijk klein. Maar ja, nu heb je alleen een paar goede oren nodig. En het wordt gewoon overgemaakt naar je rekening. Eén koffer, één stem, één keer 10.000 euro. Aanmelden kan via 538.nl. En onder alle aanmelders verlooten we ook nog eens 3 keer 538 euro. De 538 Party. De 538 Party. Sowieso de moeite waard dus. Door met de lijst. Plek 815 is voor DJ Paul Elstak, jongen. Radio 538. Weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Een katerom weer het gevecht. We weer verloren van de plek. Hij ging meteen dicht bij me staan. Vul de steeds mijn glas. De lampen. ineens woord voor woord kent, weet je wel. Ook al als ze vijf minuten geleden er stoer deden. Ze zeggen, ja, ik hou nu van Nederlandstalige muziek. Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. Hij was pas twintig, hè, toen deze uitkwam. Dus terwijl jij op die leeftijd misschien net leerde koken zonder rookmelder... stond deze man al volle zalen plat te spelen. En daarom verdient hij een absolute plek in de party top 1000 op 814. Dan tellen we zo meteen door met Shaggy, Oh Carolina komt eraan maar eerst even de slaap uit onze ogen wrijven met DJ Chesto. Dit is Love Comes Again. 813. 813. 112. Top duizendrij, drinking Radio 538, mensen, we gaan aftellen. Heeft iedereen een glas in zijn hand? Nee, papa nog niet. Mogen wij ook een glaasje? Zeker.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 We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus... AHA Excellent Oliebollen en Appelbillets van de bakkerij. 6 plus 3 gratis. Alle Abert Mini Pizza's. 1 plus 1 gratis. Alle Douwe Egberts. Tweede halve prijs. En alle Amuse Tila en Optifridge bewaardozen en bekers. 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.